Me. Ik sluit mijn ogen, ik wacht tot Want jij me Met jouw op de mijne zo oh, waar zijn we? Ik ben de weg, ik de, de weg bij Als ik met je kus voel Dan voel ik me zo zwak en sterk Gelijk, het lijkt alsof ik die liefde vuur En neem me helemaal over, over Ik heropen de vergadering. Meneer van dat GroenLinks heeft om een schorsing gevraagd. Hij krijgt het woord. Uh, ja, ik denk dat ik even het behoort aan mevrouw dat mag geven. Want die heeft het dat uh, ...ondertekend. Dus, uh... Mevrouw Geurensson, Dank u wel, voorzitter. Zoals ik net al aangaf is het op een gegeven moment... gaf ik aan bij meneer Van Deurzen... ...op het moment dat je de huidige APV wil handhaven... ...zal je de teksten zoals die in de huidige APV staan... ...moet overnemen. Dat uh, verwijt, mag je het zo noemen... ...heb ik hem gegeven. En dan moet je op een gegeven moment ook... ...voor jezelf moet je ook consequent zijn. Dat betekent dat het amendement van OPZ... ...waarin eigenlijk precies hetzelfde aan de hand is... ...waarin de bestaande situatie wordt overgenomen... ...waarvan ik net al heb aangegeven, ik heb er een fout gemaakt met stemmen. Um, in ieder geval wil ik voor mezelf wil ik dat ongedaan maken... ...want ik vind gewoon als je een fout maakt moet je die op een gegeven ogenblik durven erkennen. Dus bij deze. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs... ...maar ik moet ook zeggen, de hele discussie vanavond verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Maar dat terzijde. Overwegende, dat het amendement over de festiviteiten is verworpen. Dat het de bedoeling was de inhoud van de huidige APV te handhaven... En dat het aannemen van het amendement verstrekkende gevolgen heeft, stel ik voor het verworpen amendement festiviteiten alsnog aan te nemen. Ik constateer dat er een nieuw amendement is ingediend. Wenst iemand daarover nog het woord te voeren? Of wilt u gelijk stemming? Ik wil, ik wil een voorstel doen. Ik vind het zo verwarrend worden en ik heb het toen straks al gezegd, deze hele APV zou ik gewoon niet in stemming brengen en gewoon naar april doorgaan. Want dit is gewoon te zot om op deze manier met alles om te gaan. Zoveel tijd verspilt en dan zeg ik, maak het dan maar terug, wat ik net al gezegd heb herhaal ik en doe het naar april. Meneer Bluis. Ja, welke toezeggingen zitten er nu bij dat, dat wat wij toch willen dat er een bepaalde verruiming komt op, voor het zomerseizoen? Welke toezegging krijgen we dan wel dat nog voor het zomerseizoen er een verruiming komt? Want drie uh, feesten per deelgebied, een horeca, gelegenheden die op een top, wat ik net al zei, daar geldt hetzelfde voor... Uh, ja, het is niet meten met, met gelijke waarden. En dan moet het wel geregeld worden dat we in april op dit punt meer duidelijkheid hebben. En dan wil ik daar best wel mee instemmen. Maar als dat over de zomer heen wordt getrokken, dan uh, denk ik dat, dat, uh, dat we niet goed bezig zijn. Dus kan ik die toezegging krijgen? Want wij willen wel naar een bepaalde verruiming en een bepaalde gelijkschakeling met wat in het centrum gebeurt. Want ik, ik heb net de toelichting gelezen. Ja, er wordt een schijnbaar een onderscheid gemaakt. Want er wordt apart iets over het centrum gezegd. En over die incidentele festiviteit. Dat is absoluut niet duidelijk. Dus als u de toezegging kunt doen. dat in april alsnog in de Raad daar iets over komt. zodat er een bepaalde verruiming komt. dan willen wij instemmen. We gaan er hiermee instemmen. Voorzitter, bij interruptie. Ja, meneer meneer Kluis, zonder dat u alle consequenties op een rijtje heeft staan. kunt u dan nu al zeggen dat u ervoor bent? of zegt hij van, ik wil daar gewoon mijn gedachten over laten gaan... in, in, in april uh, op een fatsoenlijke manier over discussiëren... en dan een besluit nemen wat de lading dikt. Ik Heb zoiets gezegd? ook dacht ik hoor. En ik, maar ik, ik geef iedereen wel mee dat dat zal leiden tot een aangepast voorstel... ten opzichte van wat er nu ligt. Want dit is gewoon niet gelijkwaardig tussen het, watgene wat op strand gebeurt... en wat in het dorp kan ja. gebeuren. En ik denk dat zo'n trouwens daarna het college toe... Dat ook zodanig moet kunnen worden vastgesteld in een APV. Dat het college daar ook zijn verantwoordelijkheid altijd in kan blijven nemen. Want als u vindt op een gegeven moment dat het, dat het te veel wordt, toch? Dat u kunt zeggen, ja jongens, maar tot zover en iets verder. En met argumenten komt naar nou ondernemers, jongens, dat moet toch iets minder. Dat, moet, dat spel moet ook in zo'n APV kunnen. Het kan niet allemaal strak drie zijn, of zes of acht. Het is ook. Wat Als het drie keer uit de hand is gelopen... ...ik noem maar een voorbeeld... ...en het een vierde meld schaam... Ja, ...dan kan het best zijn dat de burgemeester zou moeten kunnen zeggen... ...van, van, van uh, ik, doe het, ik sta het nu niet toe... ...en dat moet dan ook in die APV staan. En dan kom je tot een goed verhaal... ...en dan heb je een win-win situatie. Ik ben even aan het inventariseren. Meneer Kramer. Ja voorzitter, dank u wel. Ik heb één technische vraag en ook één vraag van orde. Uh, we hebben zo net juist het besluit genomen om de APV aan te nemen... ...en nu komt er alsnog een abonnement... De vraag is aan de voorzitter gericht volgens mij. Ik waardeer uw hulp. Oké, okay, nou dan, dan, technische... dan is vraag 1 al beantwoord. Okay. En mijn vraag 2 is ook of het misschien u verstandig lijkt om de APV op te schorten. Want er zijn ook gesprekken geweest met de ondernemers waarin bepaalde dingen hebben gestaan. Zoals die inrichting, dat heeft voorgelezen. Voorgelezen, daar is ook naar gelezen door degene die daar... Uh, met u in gesprek over zijn geweest, lijkt mij ver om die dan ook daarover te horen, in plaats van dit dan nu weer zo vast te stellen. Ik kijk even rond. Meneer Drommel had net nog zijn vinger omhoog, maar is dat inmiddels beantwoord? Nee. Meneer Drommel. Ik Dank u voorzitter. Uit. In zijn algemeenheid vind ik het erkennen van fouten en willen herstellen getuigt van een rechte en sterke rug. S Zelfs als je dat hardop durft te zeggen. En als ik dan ook kijk naar de weinig elegante wijze hoe dit eigenlijk al ingebracht is. En dan de goede wijze waarop mevrouw Belinda Keurison dit dan inbrengt. Vind ik de getuige van moed, kracht. En daar sta ik dus volledig achter. En ik zou hier nu al willen zeggen dat ik voor dit amendement zou stemmen. Ik kijk even rond. Iemand in het debat nog iets? Meneer Simons. Ja, voorzitter. Nog een kleine toevoeging. Dat is... Ja, wat ligt ervoor, dat is eigenlijk het handhaven van wat we hebben. Dat is het uitgangspunt. En als we dat doen, dan kunnen we ons daar volledig bij aansluiten. Althans, ik wel. Dank u wel. Er zijn uh, twee vragen gesteld aan uh, het college. Even kijken, meneer Kramer vroeg mij uh, wat het college ervan vindt als de zaak wordt opgeschort. Ik heb daar in de commissie en in de vorige raad denk ik al expliciet mijn mening over gegeven. Gelet op wat er speelt, is het buitengewoon onverstandig om deze, al deze wijzigingen, die echt een opschoning ook betekenen en versimpeling, maar vooral ten aanzien van de gewijzigde bepaling evenementen, want daar kunnen we dan mee gaan experimenteren tussen aanhangstekens in de goede manier. Zou het college er een groot voorstander van zijn om die hele behandeling wel door te laten gaan? Dat rechtvaardigt niet dit ene aspect. Het tweede is de vraag van meneer Bluis, en dat is een vraag die eigenlijk in die discussie die we hebben aangekondigd als college eh, meegenomen zou moeten worden. Uh, dus daar ga ik nu inhoudelijk niet op in. Dus ik kan in die zin die toezegging ook niet doen, meneer Bluis. Dat waren volgens mij nog de resterende puntjes. Volgens mij zijn wij toe aan stemmen met het abonnement 4. En dat is ingediend door mevrouw Geurenson. Meneer Kuiken... Hoor ik u weer vragen dat u hoofdelijke stemming wenst? Nee? Goed, dan ga ik bij hand opsteken deze stemming doen. Wie is voor dit abonnement bij hand opsteken? Ik kijk rond. Dat is de fractie van de oudere partij Zandvoort, GroenLinks, Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, meneer Hendrion van Poorten, meneer Drommel en mevrouw Geuronsson. Wie is tegen dit abonnement? Met een stemverklaring meneer Bluister. Natuurlijk. Ik stem tegen omdat ik denk ik een hele goede suggestie doe en een handreiking en die wordt niet opgepakt. En dan moet ik toch maar tegenstemmen. Oké. Okay. Tegen zijn bij handopsteken graag nog een keer de fractie van het CDA, de fractie van Gemeente Belangen Zandvoort, meneer Paap VVD en meneer Kramer. Dat betekent dat de stemverhouding 12 voor en 5 tegen is. Dat betekent dat dit abonnement is aangenomen. Dat betekent dat wij toekomen aan het voorstel algemene plaatselijke verordening, inclusief aangenomen abonnementen. En dit voorstel ligt nu ter besluitvorming voor. Bij hand opsteken. Wie is voor deze algemene plaatselijke verordening gelet op de discussies? Ik kijk rond. Voor zijn de fracties van de oude partij Zandvoort, GroenLinks, Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid... ...meneer henry Jon van Poorten, meneer Drommel, mevrouw Geurensson. Wie is tegen deze algemene plaatselijke verordening? Ik wil een stemverklaring. De chaos waarom dit ontstaan is, kan ik niet voor deze APV zijn... En dan moet ik, dat gebied me dan ook, mevrouw Cullens heeft over, consequent zijn. Dit is de tweede keer dat er zo'n chaos ontstaan is en weer opnieuw gestemd. En daar kan ik gewoon niet mee leven. We hebben het voorgesteld om het na april te doen, dus ik gebied me gewoon om tegen te zijn. Wie is tegen deze algemene plaatselijke verordening? Ik constateer de fractie van het CDA, de fractie van Gemeentebelangen Zandvoort, meneer Paap VVD en meneer Kramer. Het ook met stemverklaring. Ik had het ook liever naar april verplaatst. Omdat dan ook iedereen gewoon de gelegenheid gaat om erover in te spreken. Ook om de wijzigingen die nu voor zijn en teruggedraaid zijn. Dank u wel meneer Kramer. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. Dank u wel. Dat brengt ons tot het volgende agendapunt. En dat is het agendapunt nota grondbeleid in de commissie is dat uitvoerig besproken u heeft een aantal zaken aangegeven u heeft een nieuw voorstel gekregen en dat betekent dat de eerste termijn daarover gevoerd kan worden wie wenst een eerste termijn het woord meneer Bluis meneer boudweg Wilson, meneer Kuiken meneer Drommel goed Meneer Drommel, ik begin bij u. Dank u voorzitter. In de commissie hebben we het inderdaad al over gehad. En dan lees ik dan de drie punten die in de commissie naar voren kwam. De rol van de raad duidelijk wordt benoemd. Overtollig informatie uit de nota halen. En duidelijk de nota aangeven van hoe gerapporteerd wordt aan de raad. En ik heb daar eigenlijk... Ik moet wel heel goed lezen, wil ik achterkomen komen wat de rol is, wat overtollige informatie gebleven is en wat duidelijker is. Kortom, ik vind die verwerking, dat wat in de commissie besproken is, niet echt naar voren komen. Ik heb ook nog wat vragen over de nota zelf. En dat betreft dan, eh, als ik zo vrij mag zijn, ga ik het per bladzijde doen. Dat is er, denk ik voor jou ook prettig om dat eh, te verwerken. Bladzijde 5. Dit betekent, dat staat er in het midden, dat de gemeente bij uitstek hecht aan haar regierol. Kan me dat me voorstellen. In het kader van de ruimtelijke planvorming met inzet van het wettelijke instrumentarium. Ik zou het moeten weten, natuurlijk, maar mijn vraag is aan u: waar denkt u aan? Welk instrumentarium schiet u zo te binnen? En dan bladzijde 6. nota? U... Ja, ja, dat is van de nota. Oké. Okay. Bladzijde 6 van de nota. Het onderste stuk wat u rood gemaakt heeft, vult u aan. Dit planproces gaat uit van de gefaseerde aanpak enzovoort. En geeft onder meer per fase aan welk gemeentelijk orgaan bevoegd is. Ik heb dat niet ontdekt, maar misschien wilt u dat toelichten welke u dan bevoegd acht om dit te doen. Welke keuze heeft u gemaakt? Dan kom ik bij bladzijde 9, de baatbelasting. Ik begrijp dat dat een aflopende zaak is. Het kan hooguit nog vijf jaar duren, maar min of meer puur wettelijk vastgenomen is. Vastgesteld is hierin. Um, bladzijde 11, ongeveer in het midden: een stukje van het is mogelijk om binnen de grenzen enzovoort. Dan komt u tot, zal de gemeente, de exploitant grondeigenaar, en nu komt mijn vraag. ...daarom uitnodigen om een voorstel te doen voor een onherroepelijke maatschappelijke bijdrage in natura ten gunste van de gemeente. Wilt u me dat uitleggen? Ik weet, dat had ik misschien ook wel in de commissie kunnen vragen, maar... ...ja, maar daar ben ik goed in. Echt, ik heb dat niet gedaan, omdat ik het toen helemaal door de hele stukken en nog eens een keer lezend waarschijnlijk ontschoten is... ...maar ik ben er toch nieuwsgierig naar ik pak toch die vrijheid om het nog eens een keer te zeggen. En dat vindt u niet erg, mag ik hopen, voorzitter. Um. even kijken Dat is ook een vet. ik wou het in het eerste termijn en niet naar aanleiding van uw opmerking voorzitter wou ik het hier bij de eerste termijn even bij laten ik heb een paar mineuren op een aanmerking geplaatst maar ik vind ze toch relevant die ook recht doen denk ik aan de nota grondbeleid het verbaast me alleen tot het nu slechts richtlijnen betreffen ...en een kader is. Zeg hartelijk dank verder, voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. Meneer kijken? Ja, voorzitter, ik kijk er toch iets anders aan... denk ik, ...dan uh, wat de heer Drommel naar voren haalt. Ik denk dat het college echt geluisterd heeft... ...naar datgene wat in de commissie naar voren is gebracht. Dat staat ook heel duidelijk uh, in, de, in de toelichting. De meerderheid van de commissie gaat niet akkoord... ...en er staan een aantal zaken in. denk ik, nou, daar heeft men toch uh, uh, duidelijk naar, uh, naar gehandeld... De rol van de, de raad wordt duidelijk benoemd in de nota, dat vind ik uh, zeker ook. U schrijft dat overtollige dus achtergrondinformatie uit de nota wordt gehaald. Nou, ik moet u zeggen, dat is wat minder. Maar dan zou ik alle woorden naast elkaar moeten leggen. Dus het blijft gewoon een dikke nota en alles staat erin. En ik heb daar verder ook vrede mee, voorzitter. En het is ook lastig om van hieruit en, uh, de zaken naast elkaar te te zeggen, dat moet u eruit halen en, en, enzovoort, enzovoort. Verder is en dat vind ik wel heel belangrijk dat het duidelijk in de noten wordt aangegeven wanneer en hoe wordt gerapporteerd, hoe de verantwoording plaatsvindt en in welke tijdstippen en bij welke items. Dat vind ik buitengewoon belangrijk, voorzitter. Dus ik moet u zeggen, wat ons betreft heeft u daar ook aan voldaan. U heeft volgens mij voldaan aan datgene wat in de meerderheid van de commissie vond. Dus wij gaan op deze manier akkoord met dit voorstel. Dank u wel, meneer Kuiken. Meneer Baberg-Wilson. Dank u voorzitter. Ook wij zijn van mening dat uh, het college goed heeft geluisterd naar hetgene in de commissies besproken. Uh, we vinden ook dat de rol van de Raad op een aantal punten duidelijk is, uh, uh, is neergezet en verduidelijkt. Uh, punt van zorg vinden wij wel uh, uh, het hoofdstuk wat betreft woningen in de sociale sector. En die uh, zorg die betreft met name de conclusie dat bepaalde zaken niet voor rekening van de gemeente moeten zijn... want de corporaties heeft daar immers haar reserves voor. Op zich delen wij die constateringen, voorzitter. Maar ik teken daar wel meteen het volgende bij aan. Bij elke woning in de sociale sector wordt er ongeveer iets in de orde van, van 60.000 euro toegelegd. En dat betekent dat op het moment dat je dus in de toekomst... Wilt kunnen deze, deze faciliteit wilt kunnen blijven bieden als woningcorporatie dan betekent dat dus dat je uh, voldoende woningen erbij moet kunnen bouwen... om uh, in feite dat te blijven doen wat je gewend was te doen. En aangezien wij zien dat er wel woningbezit wordt verkocht... maar niet in die orde van grootte wordt bijgebouwd... is dat een, een punt van zorg... Wat wij in ieder geval toch uh, hierbij willen aanstippen. Dit is niet het moment om daar uh, denk ik uitputtelijk op verder op in te gaan. Maar het is wel uh, iets om uh, in de toekomst op terug te komen. Aangezien het best wel eens zo zou kunnen zijn. Dat als het zo gaat als het nu gaat. Er in de toekomst helemaal geen mogelijkheid meer is. Om dat te blijven doen. Wat wij wel graag willen blijven doen. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer baber Wilson, Meneer Bluis. Ja. Ja, ik, ik heb niet zo vaak complimenten voor het college. Dat wordt mij altijd verweten. Maar in dit geval heb ik alleen maar complimenten voor het college. Dit is nou een van de weinige stukken waar ik denk van... Goh, we hebben een hele goede commissievergadering gehad. Er is goed gediscussieerd. Er is geluisterd naar wat de gemeenteraad heeft gevraagd. Het is zelfs gehonoreerd. Dank daarvoor, meneer Bierman. En wil ik wil u, omdat dat toch de laatste keer is... U was toch een van de weinige wethouders. Bij de anderen lag dat toch altijd wat moeilijker... Die altijd wel open was voor wat wij inbrachten. Niet altijd met ons eens was. Maar in dit geval bent u het ook nog met ons eens. Dus wij danken u ervoor. Want ik denk dat op voortreffelijke wijze hetgene wat de raad wilde meer kaderstelling. De nota in perspectief brengen zoals het is. Zoals bijvoorbeeld het hele verhaal rond het woninggebeuren is nu een bijlage geworden. Want het is een, niet onderdeel van de nota. Het is een bijlage. Nou dat is precies wat we wilden. Dus alle complimenten aan het college en de gemeenteraad dat ze eendrachtig hebben samengewerkt. Laten we zo doorgaan. Ja, ja, ja. Vanavond nog. Dank u wel, meneer Bluis. Voor uw inbreng. Kijk nog even rond voor de eerste termijn. Meneer Paap, VVD. Ja, voorzitter. Ik heb het, uh, ik heb het genoegen gesmaakt om uh, niet aan de discussie deel te mogen nemen. Niet uh, kunnen nemen. Uh, eh? Niet kunnen nemen omdat ik andere affaires uh, had. En ik heb daar... Uh... Voor de luisteraars thuis, meneer Paap heeft genoten van een welverdiende vakantie. En ik heb toch een, uh, nog een aantal dingen die ik graag aan u voor wil leggen, waar ik graag uw mening van wil nemen. Of alvorens dus ik echt tot uh, de besluitvorming over kan gaan. Uh, uh, eigenlijk uh, begint dat op bladzijde uh, ja, 6 en op bladzijde 14. Dan praat u over de saldi. ...van de deelgebieden. Ik dacht, en ik meen me het herinneren... ...dat in de discussies over de Middelboulevard... ...dat er alleen maar iets uitgevoerd zou worden... ...als dat een positief saldo zou hebben. Als ik nu lees dat u saldo gaat vereffenen, ...positieve en negatieve... ...dan is mijn vraag... ...heeft u dat eerder ingenomen standpunt... ...dat we alleen iets uitvoeren... ...als er een positief saldo is verlaten... ...of hoe moet ik dat duiden... Dan zie ik ook op bladzijde 8 dat u eh, zich terughoudend opstelt bij strategische aankopen. En dat u zelf zegt, eh, als dat eh, om eh, speculatieve zaken is, dan willen we dat niet. Maar we hebben al eerder aangedrongen op een nota strategische aankopen. En dat staat toch helemaal los ervan. Want dat kan betekenen dat je een visie hebt waarin iets past. Eh, u geeft er wel een stukje op, maar zijn er nou werkelijk keuzes gemaakt... of? Die vrijheid daar, die zou ik toch wel iets anders willen zien. Op bladzijde de praat u over de baatbelasting als mogelijk instrument. Ik hoef u drama toch niet nog een keer te tekenen. En de vraag is dan ook, waarom neemt u dat op hè, in deze nota? Ik weet dat het een mogelijkheid is, maar we kennen allemaal het drama wat erbij zit. Datzelfde geldt voor uw opmerking die u maakt over bovenwijkse voorziening. Want ook met bovenwijkse voorzieningen... Eh, er ...zit een heel drama aan... Alvorens u dat heel eh, verder brengen. Eh, bladzijde... ...hebben we het nog wat? 9, 11. Ja, voorzitter, dan... Eh, ...bladzijde 11... En ...dan praat u over het vermijden van excessieve... ...waardevermindering. Maar als u zegt... ...dat gaan we tegenhouden... ...want anders dan geven wij... ...geen vergunningen af of we gaan... anderszins wat moeilijk doen... ...dan vind ik dat toch een... Eh, een, een, een instelling, een, een gedachtegang die ik eh, nog nader onderbouwd wil hebben van u. Want ik ben het er niet helemaal mee eens en ik heb in mijn kantlijn geschreven dat dit riekt naar chantage. Maar oh, u gaat mij vast vertellen dat het niet zo is. Voorzitter, mag ik nog even vragen waar precies dat staat? Bladzijde 11, eh, vierde alinea. Het is mogelijk om binnen de grenzen van de wet dergelijke waardevermeerdering alsnog nog... ...zoveel mogelijk ten gunste van de gemeenschap te laten komen... ...via een bijdrage van de betreffende eigenaar. Ja? Over uh, de vraag die ik u ook al stelde. Voorzitter, dan uh, op bladzijde 13. Dat is een eendrachtige samenwerking. Ja, dat gaat, bij ons gaat het fantastisch. <lacht> voorzitter, dan... Uh, Meneer Papu heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dan heb ik nog eh, op bladzijde 13 een opmerking... Eh, waar u praat over eh, naar aard en functie. Is deze administratie geheim? Ja, eh, hoe lang is dat geheim? En eh, wanneer wordt het vrijgegeven? Want we gaan toch niet weer met een heleboel geheime notas zitten? U komt ook over eh, dat u eventueel een kostenverhaal in het verschiet hebt. Wat moet ik daaronder eh, verstaan? En dan verder praat u... en er is al een opmerking over gemaakt... Over de reserves van de wooncorporaties. Ik deel de mening van de oudere partij Zandvoort niet in deze. En ik vraag me af of uh, woningcorporaties niet een andere opdracht hebben uh, om met hun reserves om te gaan. En ik denk niet dat u zo makkelijk dit toe kunt rekenen en uh, daar een vinger op kunt leggen. Maar ik wil graag uw uitleg. Dank u wel. Dank u wel meneer Paap. Portefeuillehouder, u heeft nog een aantal vragen gekregen. Meneer Bierman. Ja. Dank u wel, voorzitter. Waarom stellen we nota grondbeleid op? Er zijn een paar redenen voor. We zijn daartoe verplicht omdat er wetswijzigingen zijn waarop we moeten inspelen. Uh, wij hebben een aantal opmerkingen via u van de rekenkamer gekregen. En tot slot is er ook nog sprake van voortschrijdend inzicht. Uh, dat geeft de nota ook wat blijk van. Wij hebben geconstateerd dat wij van een beheerssituatie naar een ontwikkelsituatie moeten... of een herontwikkelsituatie dat we eigenlijk toch uitkomen op de residuele grondwaardebepaling als meest te hanteren uh, uh, systeem en dat wij dus graag de regie hebben in plaats van dat we mee uitvoeren. Nou, heel in het kort is daar de voor uh, of de grond voor om deze nota grondbeleid te schrijven is daarmee aangegeven. Um, de kaders. Uh, het is een kadernota, de heer Drommel die begon daar al even mee. De kaders worden natuurlijk gesteld als je het niet als, middel, als doel maar als middel ziet, het grondbeleid, in je bestemmingsplannen. En de daar weer voor geldende kaders worden door de u vastgestelde structuurvisie aangegeven. Met andere woorden, als je vervolgens, als je die kaders hebt, uh, met grondbeleid aan de gang moet, dan is het handig, en dat is eigenlijk deze nota. Als je alle instrumenten die er maar beschikbaar zijn om daarin je regiefunctie te vervullen, als je die in je kist hebt zitten. En daar uh, is deze nota, uh, ja, omdat er veel instrumenten zijn, toch nog een 13 bladzijden uh, gewijd. Um, het antwoord is dus, alle instrumenten die we maar kunnen hebben zijn hier in deze... ...nota opgezomd. En er zijn dus zeer veel verschillende situaties... ...zelfs binnen één bestemmingsplan... ...mogelijk, waarbij je die instrumenten hanteert... ...en daar is Middel een mooi voorbeeld van... ...dat is zo complex... ...dat je ook kunt zien dat je, hoewel je de regie steeds wil voeren... ...je in het enige deelgebied... ...andere instrumenten toepast... ...omdat je daar de grond bijvoorbeeld al... ...in eigendom hebt... ...ten opzichte van een ander gebied waar je met partners... ...die ook grond hebben, tot een vergelijk zou moeten komen... Um, de vraag van uh, welk orgaan is bevoegd. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk de raad bevoegd. Uh, maar er zijn situaties waarin de raad dat kan delegeren. En uh, zijn er situaties waarin we gewoon met de grondeigendom van derden rekening te houden hebben. En dus in samenwerkingssituaties terechtkomen waarbij je dus uh, ja, je bevoegdheden moet delen. En daar gaat het hier dus ook over. Zowel de heer Paap als de heer Drommel hadden het over de baatbelasting. De baatbelasting staat hier alleen voor de volledigheid. Dat geldt voor vigerende bestemmingsplannen... die nog onder het oude regime van de oude Wetruimteordening golden. Het staat hier niet omdat wij hier een fantastisch instrument zien. Maar daar bent u zelf bij om dat niet toe te passen. Dus het is voor de volledigheid. Dan uh, is er de vraag geweest over de onroepelijke maatschappelijke bijdrage in Natura ten gunste van de gemeente. Uh, daarbij moeten u zich bijvoorbeeld voorstellen uh, zoiets als een fontein. Uh, meer wil ik er niet over zeggen, maar dan weet u even in de orde van dingen waaraan je kunt denken. Als je dus uh, iets terug wil krijgen voor de, ja, de voordelen die toch uh, min of meer per ongeluk uh, derde partijen zijn toegevallen. En ik denk dat u daar wel... ...zich kunt invinden dat wij dan onderhandelingen gaan openen... ...om te zeggen, ja goh, en doe nou ook eens wat terug. Lijkt me niet zo gek. En zo wordt het vaak ook nu al geregeld hè, met het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Um, ik heb daarmee de vragen van uh, de heer Drommel beantwoord, voorzitter. Uh, de heer Paap, die zal ik mij... ...omdat ja, die was er niet bij. Dus ik, ik doe even in kort bestek de, de commissievergadering over... Ik was niet met de vakantie. Uh, de saldi van de deelgebieden. Uh, inderdaad, de heer Paap uh, heeft gelijk. We hebben voor de Middenboulevard duidelijk afgesproken. dat daar een positief saldo. of in ieder geval sluitende uh, grondexploitatie-uitgangspunt is. Maar er zijn mogelijk andere situaties. En dan kom ik ook een beetje in de richting van waarbij je maatschappelijk eigenlijk vindt dat je het moet doen. wat je toch verlies leidt. Dat je de voordelen die wij bijvoorbeeld uit de Middenboulevard zouden kunnen hebben ten goede laat komen in bijvoorbeeld Noord, omdat je daar iets tot stand wil brengen... waarbij je nou net de onrendabele top, zou ik maar bijvoorbeeld noemen... of een andere voorziening zou het willen financieren. Dus het gaat er eigenlijk om, om het principe van dat je een vereveningsfonds in het leven roept... Hè, dat kan dus uh, uh, reserve-stedenbouwkundige ontwikkelingen genoemd worden... dat je die hebt om van daaruit uh, verliezergevende projecten... maar die je toch razend belangrijk vindt maatschappelijk gezien... te financieren en de winsten uit anderen die ook maatschappelijk uh, belangrijk vond natuurlijk om die winsten dan in dat fonds uh, te duwen en op deze wijze maar dat is ook al lang bekend uh, heb je dan dus een verevening um, de strategische aankopen daar hebben wij uh, geen beleid nog op daar heeft u juist gezien uh, wij hebben in het vooruitzicht gesteld een nota strategische aankopen ja en dat, uh, Strategische, een nota strategische aankopen, ik, ik kijk eigenlijk naar de heer Paap, want wie heeft deze vraag gesteld, um, die stellen we in het vooruitzicht. En ja, het is inderdaad zo dat je daar uh, ja, eigenlijk toch vragen naar de bekende weg in zult beantwoord zien. Um, strategische aankopen worden allereerst bepaald door de noodzaak om het te hebben. ...omdat je dan dus je ontwikkelingen die je wenst kunt doorvoeren. Nou ja, en daar hebben we natuurlijk al de nodige ervaring mee gedaan... ...maar ik wil er niet op vooruit lopen hoe we dat precies in elkaar steken. Het is natuurlijk steeds de bedoeling om daar ontwikkelingen mee mogelijk te maken. He, je, het is eigenlijk een uitwerking van je regiefunctie... Maar daar zullen wij een uh, nota over uh, uitbrengen... want daartoe zijn wij ook verplicht. De baatbelasting heb ik al beantwoord. De bovenwijkse voorzieningen en andere dingen... dat vindt, u, uh, vindt de heer Paap een drama. Um, ja, ik, ik kan me voorstellen dat die er zijn geweest... Uh, maar ik wil ook weer aangeven... en dat heb ik net al gezegd bij het vereveningsfonds... daar zou je, als u dan van mening bent... dat dat in bepaalde gebieden zou moeten worden in voorzien... Uh, dan is het niet uitgesloten dat u dan via het Verenigingsfonds daar dingen gaat doen. Um het moeilijk doen bij de eigenaar van die bijdrage... heb ik al beantwoord bij de heer Drommel. Ja, de geheimhouding. Wij houden niks al langer geheim dan de strikt noodzakelijk is. Maar we moeten het toch wel... U kunt het beter zien als een soort kaartspel. Soms moet je de kaarten aan de borst houden... ten einde voor de gemeenschap Zandvoort... Uh, nou ja, enige troeven nog achter de hand te hebben... die je kunt uitspelen als het erop aankomt in het zaken doen... Uh, tegen zo voor, voordelig mogelijke uh, condities, dingen, binnen te slepen... Uh, wij zullen daar prudent mee omgaan en we hebben ons lesje natuurlijk geleerd, want we hebben in de afgelopen tijd bij de Middenboulevard te lang dingen eigenlijk uh, geheim gehouden. Uh, gewoon omdat we vergeten waren dat we ze nog steeds aan het geheim houden waren. Ik wil, ik wil wel aangeven dat uh, die geheimhouding natuurlijk en die prudentie ook te maken heeft of uh, ingewikkelder is als je te maken hebt met derden. He, wij derden hebben, die zitten in het bedrijfsleven, die zitten in de markt. Er kan dus door slimme concurrenten uit datgene wat je cryptisch meldt, uh, of teveel meldt, opgemaakt worden, hoe de vlag erbij hangt. En daar moeten wij dus wel altijd prudent mee omgaan. En daar geldt iets strikter de geheimhouding dan we anders zouden doen. Um, en ik, ik heb... ...nota genomen van het contraire standpunt van de heer Paap... ...ten opzichte van de OPZ ten aanzien van de woningcorporaties. Ik ben zeer ingenomen met het standpunt wat verwoord is door de heer Kuiken... ...dat hij akkoord gaat met het voorstel. Het is voor ons natuurlijk ook een tijdskwestie geweest... ...hoe bondig moeten we zijn, maar hoe volledig, volledig moeten we blijven... ...want die verplichting zit er nou helemaal aan vast. Ik ben blij dat wij in dit geval erin geslaagd zijn... ...de PvdA-fractie daarvan te overtuigen. De heer bouwer vilson uh, heeft uh, uh, zich in uh, ook uh, tevredenbewoordingen uitgelaten. Hij heeft uh, eigenlijk meer een opmerking gemaakt... ...en dat ging over de zorg over, voor de woningbouw in de sociale sector. Uh, ja, we hebben geformuleerd zoals dat nu erbij ligt... ...en in de, in de wereld van de corporaties ook uh, gebruikelijk is... Uh, wij, hebben daar, wij gaan niet meer over die uh, rekening uh, ten aanzien van de sociale woningbouw... maar wij kunnen natuurlijk nog steeds wel wat, en zeker via het grondbeleid. U kunt op een zeker moment, als u vindt dat er uh, vanuit bijvoorbeeld de krimpsituatie... in de gemeente Zandvoort het noodzakelijk is om woningbouw voor starters... ik noem maar gewoon even een voorbeeld, toch te realiseren... dan kunt u in dat kader natuurlijk in het, uh, het grondbeleid een mogelijkheid vinden... Of in het verenigingsfonds een mogelijkheid vinden om daar toch aan te voldoen. Uh, collega uh, Tone gaf mij nog eventjes aan dat uh, we wel de rekening moet, mee moeten houden dat we te maken hebben met een afnemende doelgroep in feite. Hè, de kerngroep waarvoor we dus bezig moeten zijn die loopt terug van 2200 naar 1800. En ja dan is het bijbouwen dus inderdaad zoals ik het ook bedoelde voor de Krimp te bestrijden en uw uh, inwonertal op peil te houden. en daarmee uw scholen weer open te houden. uw voorzieningen draaiend te houden. En dan tenslotte de heer Bluis. De heer Bluis uh, heeft. Uh... Gesproken over een voortreffelijke nota, ik ben er buitengewoon blij om dat uh, wij dit compliment als college van hem in ontvangst mogen nemen. Hij heeft ook gezegd dat we op deze weg door moeten gaan. Ik uh, weet niet in welke kaders dat allemaal zal gebeuren, maar we zullen ongetwijfeld uh, via deze nota veel verder gaan. En ik hoop dat deze nota u ook een inspiratiebron zal zijn voor alle goede dingen die er in Zandvoort toch toch steeds brood nodig zijn. Dank u wel voorzitter. Dank u wel bevlogen portefeuillehouder. Raad, u heeft de eerste termijn een aantal vragen gesteld. Een aantal meningen zijn gegeven. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Meneer Kramer, zie ik verder niet. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. De heer Bierman die verleidt mij, want hij heeft het in één keer over het aankoopbeleid. En hij zegt dat het in de planning staat. De nota. Ik... De nota, ja. En uh, ik vraag me af voor wanneer het is. De VVD is namelijk al vier jaar aan het vragen wanneer het komt. En ook in het kader van ontwikkeling voor Nieuw-Noord. Want het blijkt nu dat de woningbouwvereniging of woningstichting is het zelfs. De KEI uh, ook daar uh, weer gronden wil verkopen hoe de gemeente daarin staat. Of daar onderhandelingen al zijn? Of... De vraag van de planning. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen dat u daar iets mee wilt weten. Maar ik vraag me af of de vraag over de onderhandelingen en dergelijke... ...dat is de actualiteit niet op dit moment voor dit onderwerp. Nou, het, het is meer in het kader van het strategisch aankoopbeleid... ...en ook punt 3-4 ja. van de hele verwerving en verwervingsstrategie. En Er wordt ja. nu een aantal opzommingen gemaakt. Is, de ik, en heb mij is dus, ik heb u gehoord. Dus het is, is meer, meer de in de zin, als ik het mag toelichten... Uh, een, ...een voorbeeld om te vragen van hoe de, hoe de gemeente nu met dit beleid in handen daarmee om wil gaan. Om Moet het concreet te krijgen. Wilt u er kort om mee omgaan? Op Voorzitter, ik kan daar uh, niks over zeggen. Dat, uh, er zitten verkiezingen tussen. Zal, een volgend college zal uh, met u samen prioriteiten stellen. Dus daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Het lijkt me wel verstandig dat hij op korte termijn daar komt. Uh, en dan kom ik meteen bij uw tweede punt. Uh, wij krijgen nu te maken met een buitengewoon bijzondere situatie. Want er is sprake van, ja, uh, laat ik zeggen, een crisis. Hè? En die crisis uh, daarvan zijn de echo's nu... Uh, ...zolang ze uh, in de bouw het meest voelbaar en dramatisch aan het worden. Dat betekent wel dat natuurlijk in de prijsstelling... ...van heel veel uh, gebieden veranderingen gaat komen. En ook in de ambities die velen op dat gebied eerst nog hadden... ...en nu niet meer hebben. Dus er komt een situatie waarin u ja, aan de ene kant kunt zeggen... Uh, ...ik kan... Weer weinig, maar aan de andere kant u kan schoon kan zien om dat wat u toch altijd wil bereiken, nu ook eindelijk te bereiken. Dus dat je tegen lagere prijzen dingen kunt verwerven dan je voorheen had gedacht. En daarmee dus je beleid eigenlijk en je bestuurskracht nog een beetje versterkt. Veel meer kan ik er niet over zeggen, maar het, mijn handen zouden jeuken. Om, en ik zie daar een uitdaging in om daarvoor, uh, Zantwoord, natuurlijk uh, heel voordelige proposities uh, los te krijgen. En die zijn er gewoon, want uh, tenslotte, voorzitter, als het nog mag, de renteverliezen. Die dus uh, degene die het nu in bezit hebben, hebben ja, die gaan natuurlijk steeds meer tikken. En dat betekent dat de taximeter op een zeker moment zo verzet dan. Nou, ik stap maar uit, want ik kan het nu niet meer betalen. En dat is het moment waarop u zou kunnen toeslaan. Dank u wel, uh, portefeuillehouder. Andere nog een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan breng ik het voorstel, nota grondbeleid 2010 in stemming. Mag het bij hand opsteken? Wie is voor? Bij hand opsteken, graag. Ik constateer dat voor zijn de fracties van de ouderpartij Zandvoort, GroenLinks, het CDA, Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort, de partij van I Unaniem. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dank u wel. En de VVD was natuurlijk ook voor. Ook de, VVD <lacht> de hele VVD was voor. Tot mijn Agenda punt 9, organisatie beeldkwaliteit, middenboulevard. U heeft daarvoor ook nog een aangevuld stuk gekregen met een planning en een bevoegdheden matrix, maar even simpelweg bij. Naar de commissiebehandeling. En aan u wordt uitgereikt een toelichting voor een nog in te dienen abonnement. Dus dat hoort niet bij dit agendapunt. Agendapunt 9. Wie wenst in eerste termijn daar nog het woord over? Agendapunt 9. Ik kijk even rond. Meneer Paap. ...Sociaal Zandvoort, meneer Bluis, meneer Van Deursen, zag ik uw vinger, meneer Bouwberg-Wilson, mevrouw Geurensson en meneer Kuiken. Ja? Goed, meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Ja, dank u meneer de voorzitter. Ik was uh, tijdens de behandeling in de commissie was ik niet aanwezig. Ik heb ook het bandje nog niet afgeluisterd. Maar wat mij vraagt is eigenlijk... Er wordt uh, 70.000 euro uh, voor twee jaar gevraagd. En daarna komt u dan terug voor nog eens 70 en na weer twee jaar weer 70 of is het maar eenmalig. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Bluis. Ja, uh, uh, wij uh, hebben de planning uh, ontvangen. Ik denk dat dat uh, nu duidelijker is. Maar waar, waar we toch een beetje mee zitten van hoe, hoe lang moet je nou zo'n zo team uh, voorstellen om uh, te laten functioneren... En, en hoe lang moeten wij, als ik ook weer naar de planning kijk, dat doorzetten? Ik denk dat mede afhankelijk van uh, wat er uit het beeldkwaliteitsplan komt... en dat staat gepland voor september 2011... Uh, dat je moet bekijken van ga je op dezelfde wijze met zo'n team door of, of doe je dat voor, voor de, de komende twee jaar, zeker tot het moment dat je een beeldkwaliteitsplan vaststelt. Ik denk dat je niet verder moet gaan als dat moment en daarna moet herbezinnen of je met datzelfde team verder gaat, dan heb je ervaring met het team, of dat er misschien wel dan al ontwikkelaars... Zijn enzovoort. En dat er andere constructies worden gevonden. met andere aanpakken. die leiden tot een ander team. of helemaal geen team meer. Ik vind het iets te ver vooruit. Want wij zeggen van. tien jaar. en dan, dan is dat ook gewoon zo. Dan is er gewoon 70.000 euro. voor tien jaar. voor, voor, twee, voor twee jaar. En, en, maar die tien jaar staat wel vast. Dus, dus ik, vind, ik, zou, ik zou het terughalen naar, terugbrengen naar twee jaar. Dat zou mij verstandiger lijken. Dan heb je een afgerond geheel. En, en dan na twee jaren kijken. Op het moment zeker als het uh, welk kwaliteitsplan is aangenomen. Om opnieuw te bekijken hoe je daarmee verder gaat. Dank u wel meneer Beluister. Meneer Van Deursen. Ja, dank u meneer de voorzitter. Ja, iedere keer als ik dit soort raadsbesluiten zie. Van geld richting middenboulevard over het een of over het ander. Krijg ik zo'n ongemakkelijk gevoel. Uh, want... Uh, Iedere keer zeg ik, wat krijgen we ervoor? En als ik het nou eens heel goed lees... en alle dingen nog een keertje doorneem... we krijgen er een team voor... en wat doen die? Die adviseren. Want het kwaliteitsplan opstellen... dat doet weer iemand anders. Het team adviseert alleen maar. Dus dit is 70.000 euro... voor de begeleiding en de advisering... van het opstellen van een kwaliteitsplan. Dus het kwaliteitsplan... komt er ook nog een keer bij... ...in een later stadium. Dus dit is alleen maar voor het kwaliteitsteam. Maar die stellen geen rapport op. Want dat zie ik hier niet bij de besluit... ...wat voor document eruit rolt. Dus het is geld. Er komt een kwaliteitsplan. Maar nou, het wordt ze alleen maar begeleiden. Concreet? Weinig. Goed. En met welke boodschap stuur je, de, stuur je het team nou weg? En dat vind ik ook al een tweede, want... Zekerheid over de toekomst hebben we nog niet. Een breed draagvlak in de middenboulevard hebben we ook niet. Er lopen nog een aantal processen die roet in het eten kunnen gooien. Dus ik denk dat het gewoon even te vroeg komt. Plus het feit dat de middelen ook niet onbeperkt zijn. We geven nog wel makkelijk uit, maar straks moeten we bezuinigen. En dan wil ik toch nog wel een keertje afwegen. En dat wil ik dan graag aan de volgende raad overlaten. Geven we dit geld uit. Dat kan de doelgericht uitgegeven worden en dat moet misschien, maar op dit moment vind ik de zaak toch onzeker om nu al die 70.000 euro uit te geven. Dus ik zou hem graag uh, dit geld nog even vast willen houden, totdat er een duidelijke, concrete uh, situatie is rond de middenborden van. Dank u wel, meneer de Rüssem. baber Abbeveldsom. Dank u, voorzitter. Ja, het is zo dat ook ten aanzien van dit punt is er een hoop uh, helderheid gebracht. ...waar het betreft de stappen en de verantwoordelijkheden. En daar zijn we blij om. Uh, ten aanzien van uh, de, de opmerkingen die er zijn gemaakt... Uh, ...wat betreft de kosten... Ja, ...die zijn gerelateerd aan een ingeschatte hoeveelheid werkzaamheden... Die, uh, ...waarvan niet duidelijk is of die op die wijze zoals dat nu is ingeschat... Uh, uh, ...ook werkelijk gaan plaatsvinden. Uh, ik laat even in het midden of uh, dat geld niet heel erg goed uh, besteed is... Op het moment dat het beeldkwaliteitsteam uh, in feite de, het programma van eisen begeleidt uh, en vervolgens de plannen die daaruit uh, moeten gaan, dus de aanbesteding enzovoorts gaat begeleiden, dat weet ik niet precies. Misschien dat de wethouder daar verder iets over kan zeggen, maar het lijkt me inderdaad niet juist om uh, het in feite zo voor te stellen. En dat ligt ook wel, wel voor dat wij nu een team gedurende tien jaar aan de gang gaan, gaan hebben voor een... Uh, voor, een, voor datgene wat we nu, nu voorzien. Ik denk dat dat gewoon al na we vorderen in het proces duidelijk moet worden. En dan komen daar, denk ik, moeten daar nieuwe voorstellen voor worden gedaan. Eh, dat, dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Bouwer Gilson. Mevrouw Gurensel. Dank u wel, voorzitter. In het commissieadvies staat de commissie gaat in grote lijn akkoord met dit voorstel. Naar toezegging van de wethouder om het duidelijke stappenplan aan te leveren. ...waarin aangegeven staat welke onderdelen precies onder fase 1 vallen... ...zodat de rol van de raad duidelijk wordt benoemd... ...en welke onderdelen onder fase 2. Dan ga ik herhalen wat meneer Bluis net heeft gezegd bij het vorige punt. Complimenten aan het college. Er is goed geluisterd. De wensen van de raad zijn, uh, commissie zijn gehonoreerd. Dank aan de heer Bierman... ...en dank aan college en gemeenteraad dat ze eendrachtig hebben samengewerkt. Dank u wel, mevrouw Geurelson. Meneer Kuiken... Dank u wel. Ja, voorzitter. Ik heb uh, het CDA bij het vorige onderwerp, heb ik horen zeggen, we moeten zo doorgaan. Ik begrijp dat ook van de VVD op dit moment, wat dit, uh, deze zaak betreft. Alleen het CDA zegt, hoe lang moeten we dit doorzetten? Dat is een heel ander verhaal dan de vorige conclusie. Uh, de Partij van de Arbeid uh, is in die zin tevreden. Dat de fases helder in beeld gebracht zijn, voorzitter. Dus ik denk dat er is voldaan aan datgene wat is toegezegd. Dus daar, dat lijkt ons ook logisch. We hebben uitvoerig stilgestaan bij de bedragen die gevraagd werden, of worden. Dat is die 70.000 euro. Het was helder dat dat voor twee jaar was, voorzitter. En dat, en zo heb ik dat ook verwoord, eigenlijk is het bijna structureel, want we zijn van plan om dat nog een hele tijd door te zetten. Ik ben het in die zin met diverse sprekers wel eens dat je eh, na die twee jaar moet besluiten of je daar op die manier bij door wil gaan of door moet gaan. Want u geeft zelf nog eens nadrukkelijk nou aan in uw toelichting, en dat hebben we eigenlijk niet eens ongevraagd, maar u geeft het wel aan, eh, dat er natuurlijk nog veel meer kosten naar voren komen. En eh, dat is ook wel logisch, alleen u begrijpt dat we toch al een klein beetje ongerust worden... En ook de heer Van Deurs heeft dat gezegd en andere sprekers ook. Eh, wat staat ons nu te wachten? En alles wordt maar even makkelijk onder die grondexploitatie eh, gevoegd. Waarvan wij ons afvragen, ja, we hebben nog, heeft nog niks opgeleverd. We geven alleen geld uit. We zijn het er overigens, voorzitter, wel mee eens... dat een beeldkwaliteitsplan er moet komen. Want anders praten we over niks. Maar dat het met geld gepaard gaat, moeten we ons allemaal realiseren. En ik hoop dat er aan aanleiding van het beeldkwaliteitsplan ook meer uh, samenhang uh, in deze raad zal zijn om de beslissingen te nemen. Want anders gooien we geld weg. Ik ben het ermee mee eens, voorzitter, tien jaar. Uh, het is toch niet de bedoeling, maar dat moet u nog maar even zeggen. Het is niet de bedoeling dat we die commissie meteen maar even voor tien jaar aanstellen. Dat moeten we niet doen. Ik denk het wordt voor twee jaar en afhankelijk daarvan wordt aan de raad voorgelegd hoe het er verder gaat. Afhankelijk van, uh, van de besluiten en, en de voortgang. Dus ik, dat wil ik u toch meegeven, voorzitter. En afhankelijk daarvan kunnen wij instemmen met het beeldkwaliteitplan. Mevrouw Draaier, tot slot. Ja, mijn collega had dat in de commissievergadering al gevraagd. En ik denk, nou, misschien stelt iemand die vraag nog wel, maar ik heb hem niet gehoord. Of er al zekerheid is dat het plan doorgaat en of er al toestemming van de Vrom is. En dat was tijdens de commissie niet, dus dat is wel voor mij ook hoe dat daar nu mee staat. Dank u wel, mevrouw de Meneer Bierman, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. kernvraag is eigenlijk die ik uh, hoor van, uh, ja, moeten we dit nu voor tien jaar doen? Um, dat is een ervaringsgegeven. Uh, lange termijn plannen, zoals uh, met de complexiteit van de binnenboulevard, die zouden wel eens tien jaar kunnen duren. Maar het is natuurlijk ook aan u om dat korter te maken. Als alles heel voorspoedig zou gaan. En u weet de besluitvorming over de deelgebieden en de plannen daarin te beperken. En met veel enthousiasme eigenlijk mee te gaan met een kwaliteitsteam wat ook daarvoor geboren is. Want dat zijn dus mensen die dat vaker hebben gedaan. Om die kwaliteit en die verleidelijkheid ook in die plannen te brengen. Dan kan je daar misschien wel tot zeven jaar mee teruggaan. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Helemaal als je kansen kunt grijpen en ook... Uh, marktpartijen die kansen in Zandvoort grijpen... ...dan kan het ineens maar zo zijn dat je uh, korter bezig bent. Uh, natuurlijk is het zo dat uh, als je die 70.000 voor twee jaar vraagt... ...dat het niet zo is dat je die 70.000 uitgeeft. Die 70 het gaat erom dat hoe, uh, ja, hoe beroemder de namen... ...hoe meer vakmanschap, hoe meer kwaliteit hoe meer je kwijt bent. Maar dat verdien je ook weer terug in wat u ook als ambitie heeft geformuleerd. We willen op deze unieke plek ook inderdaad topkwaliteit bieden. Dat betekent niet dat je dat allemaal hoeft uit te geven... maar we hebben het wel zo geformuleerd. Um, het is dus aan u om te zeggen... Uh, ja, moet je horen, wij willen eerst zien en dan geloven... Dus wij willen na twee jaar eens kijken hoe dat er nu verder uitziet. We moeten er wel, uh, uh, wel eraan denken <coughs> dat uh, het niet dezelfde intensiteit is die die tien jaar lang zo volgehouden wordt. Het zal na de eerste twee jaar, wanneer de documenten eigenlijk op tafel liggen, een andere constellatie worden waarin wij dat advies vast zullen willen proberen te houden. En ik stel me zo voor dat u zelf... Uh, en de Raad in die situatie ook zelf uh, geneigd is om te zeggen, ja, we willen die kwaliteit ook in het verdere proces garanderen. En uh, de mensen die ons zo goed hebben geadviseerd er ook nog wel een tijdje bij houden. Um, bij dat allemaal zeg ik niet van, nou, dat zijn toch peanuts en dat moeten we zomaar even doen. Ik wil wel even zeggen, het is natuurlijk zo dat de renteverliezen, als je het niet doet, blijven doortellen. Dat betekent dat alleen al in de procestijd het beperken. Dus een hogere kwaliteit aan de opbrengskant en aan de andere kant een versnelling in je proces, enthousiasme, uh, meer gegadigde, sneller tot resultaten komen, dat dat de dingen zijn waarin u echt een besparing levert en niet in de besparing van dat u het geld niet uitgeeft. U bent inderdaad, om even met de heer Kuiker te spreken, wil gaan doen, nee, u moet het gaan doen. U heeft nu een bestemmingsplan. Dat moet nu gerealiseerd gaan worden. Zolang nu natuurlijk aan de randvoorwaarden wordt voldaan... dat het binnen de grondexploitatieraming ook blijft kloppen... en in ieder geval niet negatief is... dat er voortgang wordt geboekt... want de taximeter telt wat dat betreft door. De heer Bluis heb ik hiermee eigenlijk al een beetje beantwoord... want hij vindt dat we iets te ver vooruit gaan. Nou, stel het streven naar om het op zeven jaar te houden... Dan kom je toch een heel eind. En je kunt natuurlijk over twee jaar altijd weer opnieuw bekijken. Of het bevallen is met deze, met de, het beeldkwaliteitsteam. Of het bevallen is met dit kwaliteitsteam. Of je behoefte hebt aan andere kwaliteiten die je er nog weer bij zou halen. Kortom, daar moeten we niet te veel op vooruit lopen. Maar de praktijk is toch dat je een behoorlijke termijn zolang het plan eigenlijk nog niet helemaal in het stenen stapelen fase terechtgekomen is... een beeldkwaliteitsteam in een of andere vorm niet kan missen. Ja, de heer Van Deursen komt met het verhaal wat ik zo langzamerhand vaker van hem heb gehoord... van er is geen draagvlak of er is geen toekomst en we hebben bezuiniging. Ik heb al aangegeven, de taximeter tikt door, dus het beste bezuiniging is om toch vooral vaart te maken... De heer Vilson ben ik erkentelijk voor het feit dat hij vindt dat ook de helderheid erin is gebracht. Ook hij zegt, ja, de werkzaamheden moeten maar een beetje ingeschat worden, dus je weet het niet helemaal precies. Uh, inderdaad, dat is zo. Ook hij zegt eigenlijk, ja, moeten we zo'n team voor tien jaar hebben. Ik uh, zou ook zeggen, uh, als dat een probleem is op dit moment, dan zou ik zeggen, streef naar zeven jaar en betracht de spoed die nodig is. Mevrouw Geurensen, dank ik voor de complimenten aan het college die in de gelijke bewoording als de heer Bluis daarvoor heeft gedaan uh, uh, tot ons komen. En die nemen we natuurlijk graag in ontvangst, want we hebben er hard aan gewerkt... om ook dit nog in deze periode voor elkaar te krijgen. En ik wil er toch ook bij aankondigen, men staat in de aanslag. Hè? Het is u, u, uh, wij gaan nu naar de provinciaal bouwmeester om dus een verzoek in te dienen... om te komen in de komende raadsperiode, eigenlijk al in het voorjaar, in het verre voorjaar met een, uh, een bieding van welke deskundigen er nu het beste op kunnen worden ingezet. U begrijpt dat het niet helemaal toevallig is. Hè? De provincie heeft ook het oog op ons uh, gemeente laten vallen als pilot badplaats... en wij verwachten dan ook dat geldstromen uh, naar ons toe gaan komen... om dus de plannen die we hier hebben ook inderdaad in realiteit om te zetten. Uh, mevrouw Draaier vroeg nog... Uh, even van, ja, wat is er voor zekerheid van de plannen, er is een bestemmingsplan er is niemand die om schorsende werking heeft gevraagd en er lopen wel procedures, maar het bestemmingsplan is gewoon niet alleen vastgesteld maar figeert, dus wat dat betreft is er de zekerheid dat u gewoon aan het werk kan het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er nog wel iets, hè, dat kan je niet uitsluiten, dat er iets veranderd zou kunnen worden, maar dat zou dan altijd toch een uh, reparatie betreffen van een onderdeel in een deelgebied, zo schatten wij in ze is er is nog geen toestemming de van de Vrom, dat vroeg ik. Dat was namelijk in de commissie gevraagd of de Vrom al toestemming gegeven had. Heeft u al toestemming daarvan? Wij hebben helemaal geen toestemming van Vrom nodig. Wij hebben gewoon uh, een bestemmingsplan vastgesteld. Wij hebben in het voortraject, uh, om maar wat te noemen, uh, van de provincie uh, geen opmerkingen gekregen. Dus wat dat betreft is het, uh, zit dat goed. Uh, als u doelt op bijvoorbeeld de, de kustverdediging, want ik vraag me even door. De... Nee, het is in de commissie gesteld. Ik ja? heb het doorgegeven. Ja, okay. En die vraag is dus niet behandeld dat de zekerheid doorgaat. Dat gaf u al aan. Dus... Ja, maar het ligt dus, er zijn dus uh, uh, partijen die uh, een uh, beroep hebben aangetekend bij de Raad van State. Zoals u wel meer uh, bestemmingsplannen van weet. Maar het zijn er erg weinig en dat is natuurlijk op zich al een goed teken voor het draagvlak. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, portefeuillehouder Meneer Van Durst, u had nog een vraag aanvullend. Eh, kleine interruptie. We hebben het gesteld van het geld staat beschikbaar voor twee jaar. Dus laat ik zeggen, het is niet een doorlopend budget. Over twee jaar moet de Raad een expliciet besluit nemen om door te gaan. Ja. Daar gaan. Ja. Ja. ja, zeker. Dat ook. Ja. Ja. Ja. Dat staat ook in het voorstel. Ja. Het is overigens niet ongebruikelijk hè? Dat, dat u dat wel even weet. Als je dit soort plannen wilt doen, dan moet je dat heel goed doen. Als ik de eerste termijn heb gehoord en de reactie van de portefeuillehouder, bent u het volgens mij op hoofdlijnen eens. Want u krijgt over twee jaar het evaluatiemoment dat u wilt. Want dan komt het college gemotiveerd met een volgstap of niet. Maar dan is het aan u om in wijsheid te beslissen. Klopt dat? Geen behoefte aan een tweede termijn. Nee, nee. Meneer Kuiken. Ja, voorzitter. Goed, we bestelden dus een kritiek beschikbaar voor 70.000 euro, voorzitter. Ruwe deskundigen voor in. En niet in de eerste wisten, heb ik begrepen. Uh, want die krijg je niet gratis. Dat, uh, en die hebben we nodig. Want de heer Bierman kan het altijd mooi zeggen: want die ambitie hebben we om hele goede krachten aan te trekken. En dat kost nou eenmaal geld. Goed, ik heb, het is mij helder dat wij dat voor twee jaar doen. Waar het mij om gaat. En daar moet u misschien toch iets duidelijker nog in zijn. Ik vind het prima als je zo'n kwaliteitsteam voor een wat langere periode uh, uh, nou wil instellen. Maar de personen die je daarvoor aantrekt... Het is, lijkt me toch niet de bedoeling dat die zeg maar, een benoeming krijgen langer dan twee jaar. Ik zou dat willen beperken tot vooralsnog twee jaar. En bij het aanvragen van nieuwe kredieten de hele situatie opnieuw te bezien. En dat zou ik u nog willen vragen. De wilt u daar nog iets aan toevoegen wat een verstandig college zou doen? Een verstandig college zou natuurlijk zeggen als we topkwaliteit binnen...